De situatie in Libië is aan het escaleren. Over anderhalf uur begint in Parijs topoverleg over internationaal ingrijpen. Maar kolonel Gaddafi lijkt Benghazi, het laatste bolwerk van de opstandelingen, nu snel in te willen nemen. Buitenwijken van Benghazi zijn door Gaddafi's leger beschoten en een brandende straaljager is op de stad gestort. Luistert u naar een overzicht van een bewogen ochtend. Goedemorgen. Het lijkt erop dat Gaddafi de Libische havenstad Bengazi aan het innemen is. Ja, ik denk dat jullie het niet kunnen horen. Maar er komt een straaljager nu over. Vrij hoog. Nu horen we hem. De straaljager stort neer lijkt het wel. Ik weet het niet zeker. Ik kan het je bevestigen, Hans-Jaap. Hij stort neer, want ik zie het beeld hier op dit moment ja. op de televisie. Nee, nee, kom maar bij mij. Ik zie de rookwoord opstijgen. Hij werd geraakt door iets. Recht voor mijn neus, in een rechte lijn. Je hoort mensen op tuteren. Allah Akbar, God is groot wordt geroepen en de straaljager is aan de zuidkant van de stad zuidwest neergestort. Ik zie ondertussen beeld op Sky uh, dat die uh, straaljager inderdaad geraakt is. Je ziet hem inderdaad in brand staan, dan valt hij recht naar beneden, uh, ergens inderdaad op een gebouw. En dan vervolgens wat jij inderdaad net beschreef, dat er een enorme rookwolk uh, uh, ontstaat, een zwarte rookwolk. Een, een soort paddenstoel, uh, gek genoemd. Het is negen uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Boven de Libische stad Benghazi is een gevechtsvliegtuig... vermoedelijk van de Libische luchtmacht neergestort. Mogelijk is het neergehaald door opstandelingen in de stad. Oh, we hebben hem nu uh, aan de lijn. Uh... Hij is toch aan de lijn. Hans Jaap, beschrijf de toestand. Hoe, ja. is, het, uh, hoe is het in Benghazi? Buitengewoon verontrustend. Mensen van het hotel zeggen van je moet weggaan. Mustafa Oekbi, voor een actuele stand van zaken horen we uit de stad zelf hoe het eraan toe is. Uh, Mustafa, waar ben jij en wat zie je? Op dit moment uh, ben ik uh, in uh, dat uh, Benghazi. Uh, uh, juist uh, is er hevig gebombardeerd uh, op de buitenwijken van de stad. Dat konden we ook duidelijk horen. Je moet alleen maar hopen dat het gebouw hier niet geraakt gaat worden door een van die granaten. Daar is vlak uh, van onze hotel een inslag uh, geweest... Wij hebben daar nog de resten van, van, van, van kunnen zien. Dat wordt heel dichterbij. De tijd dringt voor de opstandelingen in Benghazi. Troepen van Gaddafi naderen de stad en zouden al in de buitenwijken zijn. Hans je hebt de bombardementen, want we spraken ook Mustafa een half uur geleden, die had het over inderdaad bombardementen op de buitenwijken. En die zei ook dat het heviger werd en dichterbij komt. Op het moment is het echt heel erg heel erg stil. En uh, de, de, ja. de mensen hier, ik heb net nog een paar mensen gesproken, ze wachten gewoon. Ze willen zien dat het internationale gemeenschap iets doet zodat uh, nou ja, de rust hier in Benghazi zou kunnen terugkeren. Een overzicht van vanochtend. Vlak voor deze uitzending sprak ik met Mustafa Oekbi... en ik vroeg hem waar hij nu is in Benghazi. Ik ben nu uh, samen met uh, collega Erik Fijt, de cameraman... Uh, in een uh, buitenwijk van, uh, van Benghazi. We zijn nu net de stad verlaten waar, uh, uh, ja, waar hevig gebombardeerd uh, wordt. Ons hotel uh, werd uh, getroffen, althans de parkeerplaats werd uh, getroffen. Er zijn een aantal raketinslagen geweest... En we hebben vanuit onze hotelkamer nog een, een vliegtuig van de Libische troepenmacht zien instorten. Die is neergehaald door opstandelingen. Maar op dit moment wordt Benghazi belegd door de troepen van, van Gaddafi. En hoe is het in die buitenwijk nu? Is daar druk? Zie je veel mensen die het centrum proberen te ontvluchten? Er is een enorme vluchtelingenmassa op, op gang gekomen op dit moment werkelijk enorm veel uh, auto's rijden nu richting uh, verderop, uh, richting het, het Oosten. Uh, families uh, die hun auto's uh, hebben uh, voorgeladen met, met spullen, kinderen. Uh, uh, de, de angst zit er behoorlijk in hier bij de mensen. Zij denken dat de troepen uh, van, uh, van Gaddafi de binnenstad uh, uh, zullen marcheren. Ja, en de, ja, ze, ze gaan er ook vanuit dat die deze troepen geen genade kennen. Uh, op dit moment uh, is uh, hun grootste teleurstelling vooral... ...in het Westen die kennelijk niet in staat is geweest tot nu toe om maar één actie uit te voeren tegen de troepen van, van Gaddafi. Ze zeggen, daar is toch een resolutie aangenomen. En waarom komt het Westen niet in actie? Waarom worden wij nu in de steek gelaten? Bangrazi staat op dit moment op het punt te vallen tenzij, er op de, nou, tenzij het Westen het internationale gemeenschap iets onderneemt... ...tegen die opmars van de troepen van Gaddafi. En die, die vluchtelingen, waar gaan die heen? Uh, sommigen hebben werkelijk geen idee uh, waar ze naartoe gaan. Ze willen zo snel mogelijk het front verlaten. Anderen uh, proberen bij familieleden om de te, ver, te vinden. Iets verderop in het oosten waar het nog uh, ruttig is. Uh, anderen zullen uh, proberen de Egyptische grens uh, te bereiken. Omdat dat nog veel veiliger is uh, voor hen. En waar zijn de opstandelingen nu? De opstandelingen zijn ook uh, aan de rand. Uh, uh, de, ten oosten van, uh, van Barazi. proberen daar... Uh, die opmars van troepen van Gaddafi tegen te houden. Maar of dat lukt, is, is maar zeer de vraag. Want hoe proberen ze dat? Nou ja, ja, natuurlijk met die lichte wapens die ze hebben. Ze proberen met afweergeschut. Of proberen ze vliegtuigen neer te halen. Vanochtend zagen we dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben één vliegtuig neergehaald. Maar je mag er wel van uitgaan dat de opstandelingen op dit moment geen partij zijn als het gaat om een nou ja, stand te bieden eh, tegen die zwaar bewapende milities van Gaddafi. Dat was Mustafa Ukbi. Benghazi ligt dus zwaar onder vuur. In Parijs begint straks een internationale top over de situatie in Libië. Ik praat verder over de mogelijkheden van, interna van de internationale gemeenschap... met Joris Voorhoeven, voormalig minister van Defensie. Meneer Voorhoeven, er ligt een resolutie, maar er gebeurt tot nu toe niets. Waarom wordt er op dit moment nog niet ingegrepen? Men probeert zoveel mogelijk landen te betrekken bij de uitvoering. Maar ondertussen tikt de klok door. Mm -hmm. En zodra Gaddafi zijn uh, panzerwagens en tanks in de straten van uh, Benghazi heeft... Uh, kun je niet veel meer doen voor de bevolking. Uh, want dan vallen er ook burgerslachtoffers als je gaat bombarderen. Hm. Men moet dus nu snel doortasten om uh, tankformaties um, en andere wapens die Gaddafi naar het uh, gebied stuurt, uh, vanuit de lucht in de woestijn uit te schakelen. Want als ze eenmaal echt in de stad zijn, dan, dan, valt dan gaan er ook een groot aantal slachtoffers vallen. Hm. En die vergadering in Parijs, is het daar nog wachten op wat daar uitkomt? Dat begint pas om 1 uur. Um, de werkelijkheid uh, holt nu voort. Dus ik denk dat het voor de hand ligt dat Frankrijk wat mirage straaljagers heeft en vanuit Marseille kan uh, werken. Uh, nu ook uh, direct uh, begint. Ja, het kan snel gaan dus. Ik denk het wel. Ik weet niet uh, in hoeverre alle Franse vliegtuigen hiervoor in gereedheid staan... maar Frankrijk heeft dagen aan deze resolutie gewerkt. Heeft het voortouw genomen, wil dat ook graag. Ligt het voor de hand dat de Franse luchtmacht klaar is. Ja, en dat zij dus ook het voortouw blijven nemen. Straks. Lijkt me wel. Ja. Wie neemt op dit moment eigenlijk de beslissingen... Uh, men doet dat gezamenlijk. Uh, Frankrijk, uh, Groot-Brittannië, Verenigde Staten. Uh, zij proberen er Arabische Staten ja. bij te betrekken. Uh, die Arabische Staten hebben wel opgeroepen, de Arabische Liga, tot uh, luchtactie. Uh, en ook de uh, Afrikaanse Unie wil graag dat er wordt opgetreden tegen Gaddafi. Uh, maar ja, woorden is één, daden is iets anders... En eh, met name de westerse staten willen toch wel graag... dat er ook Arabische staten zich politiek aan hun zijde schuiven. Ja, want dat, dat wilde ik nog vragen. Hoe gaan zij dan die Arabische en Afrikaanse Unie erbij betrekken? Ik denk dat van de Afrikaanse Unie nu niks te verwachten is. Misschien zijn er een paar Arabische staten... die wel eh, misschien symbolisch mee willen doen. Eh, genoemd worden eh, Qatar. Te denken is aan Kuwait... Uh, dat zelf ook is bevrijd uh, destijds door westerse actie... Uh, te denken is misschien ook aan Jordanië. En dan gaat het vooral om politieke steun? Ja, want uh, de slagkracht van een moderne luchtmacht... zal toch in eerste instantie vooral van Frankrijk en Groot-Brittannië... en misschien ook vanuit de zevende vloot van de Verenigde Staten moeten komen. En als straks die ingrepen, dat ingrijpen gaat beginnen... bent u niet bang dat dat eigenlijk al te laat is? Um, ja, hoe eerder men begint, hoe minder te laat. Um, het is van groot belang om de aantallen slachtoffers onder de burgerbevolking uh, te beperken. Uh, dat is de doelstelling van de VN-resolutie. Dat is een heel legitiem, uh, ethisch, belangrijk, politiek doel. Uh, hoe langer men wacht, hoe meer mensen er zullen overlijden. Dank u wel, uh, Joris Voorhoeven, voormalig minister van Defensie. Uh, door naar correspondent Frank Renaud. Hij staat bij het presidentieel paleis uh, in Parijs. Frank, wat zijn daar de verwachtingen nou van die top? De verwachtingen van deze top zijn eigenlijk dat alle landen op één lijn worden gezet. Zoals Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zei... de wereld moet nu met één stem gaan spreken. En dat is ook precies de reden dat de Arabische landen met name zijn uitgenodigd... Want Frankrijk wil met name dat als een probleem zich afspeelt in de Arabische regio, dat de Arabische landen ook meedoen, dat het geen westers onder onsje wordt. En de Fransen zeiden eerder vanochtend dat er snel iets moet gebeuren. Ik sprak net al over met um, oud minister Voorhoeven. Er lijkt tot nu toe weinig te gebeuren of niks. Nee, Frankrijk lijkt inderdaad deze top toch af te wachten. Die begint inderdaad om één uur. Dan komen de eerste regeringsleiders en andere delegaties binnen. Om half vier zal president Sarkozy een verklaring afleggen. En het vermoeden bestaat nu toch dat ze die top willen afwachten... net tot de daadwerkelijke acties worden uitgevoerd. Maar dat kan wel dan heel snel daarna beginnen. Er is een vooroverleg tussen Sarkozy en de Britse premier Cameron... en Amerikaanse minister Clinton. Wat heeft dat te betekenen, dat vooroverleg? Er is de hele tijd diplomatiek vooroverleg. Dat is ten eerste bedoeld om de laatste plooien natuurlijk glad te strijken. Bijvoorbeeld als het gaat om de precieze inzet van de NAVO... Nou, dan waarschijnlijk toch enige rimpelingen op dat gebied te zijn. Frankrijk is minder voor navo bemoeienis dan bijvoorbeeld de Britten en de Amerikanen dat zijn. En het is ook bedoeld als vooroverleg om te kijken hoe de situatie ter plekke in het veld in Libië is natuurlijk. Dat straks ook snel spijkers met koppen kunnen worden geslagen op die top als iedereen aan tafel zit. Frank Renaud in Parijs, dankjewel. Dit is het NOS journaal. Martijn van Beek. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden te eisen van president Saleh. Getuigen melden dat de politie in het zuiden van het land een kamp met demonstranten heeft bestormd. Het is een nieuwe poging om de onrust in het land te beteugelen. Gisteren liep een betoging tegen het bewind uit op een bloedbad. Volgens officiële cijfers vielen er 44 doden toen scherpschutters vanaf daken het vuur openden op de demonstranten. Er zijn 240 gewonden. President Saleh, die al 32 jaar aan de macht is, riep naar de noodtoestand uit. Dat houdt onder meer in dat het dragen van wapens in het openbaar is verboden. Bij de kerncentrale in Fukushima zijn technici bezig om een deel van de stroom weer aan te sluiten... waarmee het koelsysteem van de reactoren kan worden hersteld. Technici hopen dit weekend bij vier van de zes reactoren daar de koeling weer op gang te brengen. Wel is er nog de vraag of er geen koelbassins lek zijn, want dan zal de koeling niet werken.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 Het bestuur van het pensioenfonds van ING is een arbitragezaak begonnen... om de bank te dwingen alsnog een toeslag te betalen. Verder zijn de vereniging Senioren ING en de vakcentrale FNV... een juridische procedure begonnen tegen het bevriezen van het ING-pensioen. De Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher is overleden. Hij was minister gedurende de eerste ambtstermijn van Bill Clinton... tussen 1993 en 1997... Christopher was betrokken bij de vredesakkoorden van Dayton na de oorlog in Bosnië. Overleden diplomaat Richard Holbrooke speelde daarbij een grote rol. Christopher zette zich ook in voor het herstel van de democratie in Haiti... na de militaire staatsgreep tegen president Aristide in 1991. Warren Christopher, die 85 is geworden... werd als minister van Buitenlandse Zaken opgevolgd door Madeleine Albright. Deze verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Flink wat verkeersinformatie ook, want het loopt helemaal vast op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Hooipolder en de brug bij Gorkum is de weg in noordelijke richting afgesloten. Verkeer vanuit Breda naar de Randstad kan omrijden via Rotterdam of via Den Bosch. Aan de andere kant van de vangrail richting Breda is de weg trouwens ook dicht op datzelfde punt. En dat is vanwege geplande werkzaamheden tot maandagochtend vroeg. Op de A2 richting Amsterdam staat tussen Knoop het Oude Rijn en Maarse 3 kilometer. En de andere kant op vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarse 7. Ook dit komt door werkzaamheden. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid. 4 kilometer door een ongeluk. En op de A28 Groningen-Assen tussen Haren en Eelde 2 kilometer. Staat er een auto in brand en daarom is ook hier de weg afgesloten. Tot besluit nog een keer de hoofdpunten. Militairen van de Libische leider Gaddafi hebben verschillende aanvallen uitgevoerd op de stad Benghazi. Gaddafi lijkt de stad snel in te willen nemen. Vanochtend stortte er een Libische straaljager neer in Benghazi. Mogelijk is dat toestel neergehaald door de opstandelingen. En in Parijs staan wereldleiders op het punt om te beginnen aan een topoverleg over Libië. En tot zover dit NOS Journaal. Straks Argos.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 Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met uiteraard al het nieuws over de situatie in Libië... waar de troepen van Gaddafi nog voordat de top in Parijs vanmiddag begint... de stad Benghazi proberen in te nemen. U hoort in dit uur onder meer een eerste reactie van minister-president Rutte. Maar we beginnen met het Argos-onderzoek. Verslaggevers Irene Houthuis en Huub Jaspers... begaven zich in de wereld van tolken... Digitale dossiers, callcentra, een huisarts met een terreinverbod... en af en toe een dode asielzoeker. Nog steeds zijn ze verbijsterd over wat er afgelopen zondagnacht gebeurde... in asielzoekerscentrum Leersum. De Afghaanse Hossein Delawari en de Somalische Ahmed Noor. Ze dachten dat het een spelletje was. De vrouw schreeuwde van de pijn. Ze had al geruime tijd klachten... Het is midden in de nacht als de 42-jarige Somalische asielzoeker Sahara Bare... het uitschreeuwt van de pijn in asielzoekerscentrum Leersum. Ze is krap een half jaar in Nederland en zwanger van haar vierde kind. Ze heeft al geruime tijd klachten. Ze zei dat ze in haar hele lichaam koorts voelde en dat ze niks kon eten. Dat ze niet voor haar kinderen kon koken en dat ze medische hulp nodig had. Die nacht verslechtert de situatie van Sahara snel... Medebewoners waarschuwen de beveiligingsmensen en vragen haar te helpen. De avond van haar overlijden vroeg ze om half elf aan de receptie om hulp. Of ze een arts voor haar konden bellen. Ze zeiden dat ze zelf moest bellen. Er was niemand die Engels sprak. We moesten haar met z'n drieën van de derde etage naar beneden dragen. We hebben haar voor de receptie neergelegd, zodat ze haar zagen... en ze toch een arts zouden willen bellen. Maandagochtend om vier uur stopt Sahara met ademhalen. Volgens ooggetuigen heeft ze dan vier uur op een matras... bij de balie van asielzoekerscentrum Leersum gelegen. Verstoken van iedere hulp. En zo sterft Zahara Barei. Asielzoekster uit Somalië, 32 jaar oud, moeder van drie kinderen, zwanger van haar vierde. Een fragment van één Vandaag van juli vorig jaar. Haar dood veroorzaakte veel ophef. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Dat rapport kan elk moment uitkomen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg deed onderzoek. Dat rapport werd in januari gepresenteerd. En daarover spreekt de Tweede Kamer donderdag. De inspectie schrijft in haar rapport... Daarbij speelde ook mee dat de gezondheidszorg voor asielzoekers... sinds 2009 op een andere wijze is georganiseerd. Veranderingen in de zorg voor asielzoekers. Is die nieuwe organisatie van de zorg mede debet aan het overlijden van de vrouw? De inspectie zegt daarover in haar rapport... Dat dit mogelijk was, heeft naar het oordeel van de inspectie... Onder andere te maken met het feit dat binnen het gezondheidscentrum asielzoekers, in zijn algemeenheid, de samenwerking tussen de huisarts en de verpleegkundigen niet eenduidig is omschreven en geprotocoleerd. Argos over de bureaucratisering van de medische zorg voor asielzoekers en over een tragische dood. De dood van Zahare Bari is door twee instanties onderzocht. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ik ben Carla van Os, jurist migratie- en kinderrechten bij Defend for Children. U raakte eind juni vorig jaar betrokken bij de zaak van de jonge Somalische vrouw... die stierf bij het asielzoekerscentrum in Leersum. Ja, ik weet nog, het was heel vroeg in de ochtend, maandagochtend volgens mij in de weekend nadat die vrouw was overleden... toen belde mij een vrouw die betrokken is bij sociale activiteiten op het centrum... En die had van getuigen gehoord wat er precies gebeurd was en, en vroeg zich af of wij wat konden doen. Dat was nog niet zo evident, want het ging natuurlijk om een volwassen vrouw. Maar zij was zwanger en het recht op goede prenatale zorg, en die was hier echt in het geding, staat wel in het kinderrechtenverdrag. En dat is de reden waarom wij ons toch uh, daarmee, ons mee bemoeid hebben. U werd gebeld en wat, wat ging u doen? Ja, ik ben gaan bellen met de politie uh, eigenlijk eerst in instantie om te horen hoe zij het inschatten. En of zij uh, met mij van mening waren uh, dat eigenlijk de begrafenis uitgesteld moest worden om goed onderzoek te kunnen doen naar de doodsoorzaak. Ik was natuurlijk met name geïnteresseerd of de, het langzame verloop van de hulpverlening van invloed was geweest op het overlijden. En, maar bij de politie gaven ze eigenlijk geen shoe. Die die zeiden van nou ja, alles is gegaan uh, zoals het normaal uh, gaat. En, en ze heeft gewoon heel erg pech gehad en er is niet iets verwijtsbaars uh, aan te vinden. Dus uh, zij zagen geen reden om onderzoek te doen. Zij zeiden wel nog van nou, als u vindt dat het wel moet gebeuren, dan moet u bij het OM zijn. Want die moeten dan besluiten om een uh, om een onderzoek te doen. En toen heb ik tussendoor nog eerst gebeld met de leiding van het asielzoekerscentrum om te vragen of zij konden bevestigen wat er gebeurd was. Maar nou, zij bevestigden dat en, en, en ook dat zij zich te, ja, er erg van geschrokken waren en zelf onderzoek zouden gaan doen. En, nou goed, dat, dat leek mij niet voldoende om snel actie te kunnen ondernemen. En toen heb ik zelf het OM gebeld, het Openbaar Ministerie. En die zagen ook niet zo snel eigenlijk noodzaak in om, om in te grijpen. Die hadden ook het gevoel dat er eigenlijk ja, niet echt aanleiding was om naar de onderzoek te doen en, en uh, nou, besloten dat zij daar geen rol in hadden. Ondertussen begon de tijd heel erg te dringen, want volgens die vrouw was uh, islamitisch en volgens islamitisch gebruik moet je dan toch zo snel mogelijk begraven worden. En ik zag gewoon gebeuren dat zij uh, nou ja goed en wel ondergrond zou liggen voordat er echt naar gekeken uh, was. Dus ik, ik voelde wel een enorme tijdsdruk uh, optreden. Ik heb toen uh, wel al onmiddellijk een klacht bij de inspectie uh, voor de gezondheidszorg ingediend. En die, uh, die is ook in behandeling genomen. alleen daarvan is dat rapport onlangs verschenen. Uh, maar ik ben ook doorgaan proberen om te kijken of ik toch bij het OM verder kon komen. En uiteindelijk heeft... Uh, Iemand die wel de 06 heeft van de minister, dat heb ik uiteraard niet zelf, die heeft geholpen en de minister nog gebeld. En die heeft uiteindelijk zelf ingegrepen. En gezegd. En, en ingrijpen was dus het OM de opdrachtgever om wel onderzoek te doen naar het overlijden van die vrouw. Dus het OM zelf, daar kwam u niet verder mee en toen dacht u, ik ga dit gewoon ik toch eens even neerleggen de bij de minister. Ja, ja. Minister Heers van Justitie. Ja. Ja, ja. Dus diezelfde avond nog heeft die persoon ja. op uw verzoek de minister gebeld? Ja. En, en toen? die heeft toen onmiddellijk OM gebeld... en uh, gezegd dat het toch verstandig is dat er onderzoek gedaan gaat worden. Door de inzet van een buitenstaander... is de dood van de Somalische vrouw onderzocht door het Openbaar Ministerie. We vragen dit na bij de tussenpersoon waar Carla van Os over spreekt. Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman. Eh, meneer Brenninkmeijer, eind juni vorig jaar... Hè, nadat in het in Melleersum een jonge Somalische vrouw overleden was... werd u gebeld... Ik werd uh, gebeld door Carla van Os van uh, Defense for Children. En zij, uh, zij bracht onder mijn aandacht dat het risico bestond dat voordat een onderzoek uh, plaatsvond naar de achtergronden van het overlijden van uh, deze jonge vrouw, uh, het lichaam vrijgegeven zou worden voor uh, ter aardebestelling of, uh, of crematie. En dat dan een onderzoek. Uh, vrijwel onmogelijk zou zijn. En toen heb ik uh, contact opgenomen met uh, minister Hijsh Balin En ik heb hem uh, dringend voorgelegd dat ik het belangrijk vond... dat er eerst een onderzoek plaatsvond... voordat die beslissing over het vrijgeven van het lichaam werd genomen. Nu heeft uh, mevrouw Van Os ons verteld dat zij eigenlijk die hele dag geprobeerd heeft... om de instanties zelf ervan te overtuigen... Uh, mm. Dat dit nodig was. Ja, zij belden met uh, de, de, de centrale opvang asielzoekers. Zij belden met de politie, het openbaar ministerie, de ambulance op dienst. En, en iedereen vond eigenlijk. Ach, die mevrouw is gestorven, dat is heel tragisch. Maar er is eigenlijk geen enkele reden om dat nader te onderzoeken. Ja. ja. Wat vindt u en... ervan dat, dat, dat eigenlijk de instanties zelf dat in eerste instantie niet nodig vonden? Vanuit mijn perspectief als ombudsman zeg ik. in al die situaties dat. Iemand die binnen het gezag of binnen de macht verkeert van, uh, van de staat... en de Nederlandse uh, overheidsorganisaties, die uh, de dood vindt... daar moet sowieso een onafhankelijk onderzoek plaatsvinden... naar de achtergronden van het overlijden. We vragen het na bij toenmalig minister van Justitie Ernst Heersbalin. Die wil geen interview geven omdat hij het niet passend vindt... om commentaar te geven op een zaak die nu door zijn opvolger wordt behandeld. Maar... Hij bevestigt wel de feiten. Inderdaad heeft de heer Brennick Meijer mij gebeld. Ik noteerde dat dit op 29 juni ochtends vroeg was. En aansluitend heb ik telefonisch gesproken... met de voorzitter van het college van procureurs-generaal. Sinds 1 januari 2009 is de medische zorg voor asielzoekers... in handen van een commerciële partij, Zorgverzekeraar Mensis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is in haar rapport bijzonder kritisch over de manier waarop die zorg geregeld is. In het begeleidend persbericht spreekt ze zelfs over structurele tekortkomingen in die medische zorg. Hoe zit die zorg nu in elkaar? Op een asielzoekerscentrum houden verpleegkundigen sinds 2009 minder uren spreekuur. Als asielzoekers buiten die spreekuren ziek worden... dan moeten ze bellen met de GCA-praktijklijn. Die praktijklijn is nieuw. Dat is een telefooncentrale in Wageningen. GCA-praktijklijn met 14. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wil een gesprek maken met uh, dentist. Dentist, oké. Okay. Momentje. Dan ga ik u even doorverbinden naar de afdeling back Office. En die gaat u helpen met de, met de afspraak. Ja. Dank u wel. Deze mensen bellen eigenlijk het verkeerde nummer? of? Ja, ja die uh, begrijpen het menu niet helemaal goed, uh, denk ik. En die drukken gewoon wat in. Dat heb je meestal. En, uh, want voor de back-office hoeven ze niks in te drukken. Dan moeten ze gewoon blijven luisteren. Ja, en dan komt het vanzelf... dan maak je afspraken met ja. specialisten. Ja, ja ziekenhuizen, et cetera. Fysiotherapie, dat soort dingen. En dit is de ja. praktijklijn. Ja. Hier zitten vier... Ja, overdag vier, in de avond twee en in de nacht ook twee. Ja. En, en heb jij een medische achtergrond? Ja, ik uh, heb de opleiding verpleegkundige gedaan. En ik ben bezig met de opleiding doktersassistenten. Gees, jij paktaaklijn met 14. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Uh, uh, Goeiemorgen, sorry, kan je spreken Ja, natuurlijk. Wat kan ik doen Ik spreek van Mefron, ze is van Iran. Ze wil gewoon een verantwoordelen maken. Heb je haar co-insurancenummer? Ja, ja. Ja, kan je het mij geven? Ja, 9-0. 9-0, ja. 3-2. 3-2. 1-3. 1-3. Eén moment, please. Ja. Ik kan het even de vader bijzoeken. Wat je kunt doen? Thank you for waiting. Yeah, thank okay. you. Okay, and she wants to make an appointment. Yeah. Where? With the dentist or the hospital or with the Den family doctor? With my dentist. With the dentist, okay. Yeah, yeah. Please stay Far on the phone. Okay, please stay on the phone. I will connect yeah. you to another department and they will okay. they will try to help you with the uh, appointment. Okay? Okay, thank you. Thank you. Okay, bye. Bye. Asielzoekers mogen niet zelf een tandarts bellen. Ook niet een huisarts. Daarvoor dienen de spreekuren van de verpleegkundigen. En als er geen spreekuur is, dan is er de praktijklijn in Wageningen. GCA-praktijklijn met Vettin. Goedemiddag. Hoi, Vettin. Je besprekt de lont van de back-office. Hoi. Hoi, ik heb uh, een meneer aan de telefoon. Die belt eigenlijk voor een vriend van hem met een ziek kindje. Ja. En uh, ik heb begrepen dat uh, de GCA daar vandaag dicht is. Oh, oké. Okay. Heb je het zorgnummer? Jazeker. Oké, okay, en wat spreekt meneer? Uh, deze meneer spreekt Nederlands. Oké. Okay. spreek Nederlands. Oké, okay, nou, zo ben je ja? door. Ja, dankjewel. Doeg. Goedemiddag, geest en een tijdlijn met vetting. Goedemiddag. Hallo. U, Hallo. U best voor kindje. Hallo. Goedemiddag, voor kindje, ja, Sarah. Ja, uit Emmen. Ja, maar ik heb die meneer tegen, papa voor onderste tegen, ik heb kort vandaag. Oké. Okay. Wat voor taal spreekt u, meneer? But, uh, yeah, maar, uh, Macedonisch, Macedonisch. Okay, ja, maar Macedonisch taal. Macedonisch. Oké, als u een momentje heeft, dan haal ik er even een tolk bij. Oké, maar praat praten met met Oenders, met, met oké? Okay? Ja, als u even aan de lijn blijft, dan haal ik er even een tolk Macedonisch bij en dan is het makkelijker voor u om uit te leggen. Nee, nee, be, beter tolk Macedonisch. Ja, ja. Okay. Ja, ik begrijp het, maar voor daar is uh, niet zo Oké, okay, momentje hoor, blijft u aan de okay. lijn. Oké. Okay. Okay. Nou, dan iemand wel Nederlands, maar niet genoeg om een heel verhaal uh, te kunnen vertellen. Welkom bij Tolk en Vertaalcentrum Nederland. Nou, dan zijn we nu bij tolk -centrum. Ja, het Tolkcentrum. Kies één als u gebruik wilt maken van een gereserveerde of Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Vettin van het GCA-praktijklijn. Hallo. Hallo, ik zou graag gebruik willen maken van een tolk Macedonisch. Hoe lang hebt u nodig? 30 minuten. Ga ik voor u bellen. Dank u wel. Ik heb de Macedonische tolk aan de lijn. Ik ga u doorvakken. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag. Vandaag. Goedemiddag, u spreekt met Vettin van het GCA-praktijklijn. Goedemiddag, gesprek met de tolk. Hallo, ik heb een meneer aan de lijn en die belt uh, namens zijn kindje. Die heeft een medische ja. klacht en ik zou graag willen weten wat er aan de hand is. Ik ga een meneer aan het gesprek toevoegen en dan kunt u zich even voorstellen. Ja. Hartstikke bedankt. Ja. En. Juste een zakken wie. Wat is dit, Tovik? Ja. Nou goed. Dennis, Denis, blijf dat ik op het termijn ben dat de dokter we Vika de ka, neem maar vreemde Ik ging de afspraak, te, om afspraak te vragen voor de dokter. Ja. En uh, uh, ik kon het niet krijgen. Okay. En uh, ze moesten maandag wachten en het uh, kind heeft er uh, zo gehoog. Het is niet, uh, het is gewoon niet goed om te wat meer te wachten. Oké. Okay. Wat is er met het kindje aan de hand? Temperatuur uh, uh, is mijn gewoon. je weet je dat de spala, dan moet eh, kan niet stappen, we proberen het gewoon omlaag te maken met koude uh, uh, handdoeken. Maar het is moeilijk, ja. Oké, okay. dus het kindje heeft koorts? Ja. Weet meneer hoe hoog de koorts is? Is dit gemeten? Niet, niet aan je We om dat goed te gaan met kan nemen. Ik ging gewoon naar de medische dienst om dat te meten, want we hebben geen thermometer. Oké. Ik probeerde daar gewoon een afspraak te maken. En ik werd gewoon weggestuurd. Zeg, dus kom morgen. Vetteam van de praktijklijn in Wageningen... probeert te achterhalen hoe ernstig de ziekte van het kindje is. En dat is geen gemakkelijke opgave. De koorts duurt al drie dagen. Paracetamol hebben de ouders niet. Oké, okay, nou ik ga het even overleggen met onze huisarts. Ik zet jullie even in de wacht. En dan mag meneer ook even aan de lijn blijven. Dan kom ik zo weer in het gesprek. Prima. Dank u wel. Dus nu hou je even ruggespraak met de huisarts? Ja, nou als ik het zo hoor, dan denk ik niet dat er iets, uh, ja, wat, iets is... wat nu gelijk gezien moet worden, Hij heeft gehoord, Maar verder geen andere klachten. En maar ze hebben hem ook je nog... Dagen? Ja, maar ze hebben hem ook geen paracetamol gegeven. Kijk, als het kindje griep heeft en er wordt verder niks aan gedaan... dan duurt het een aantal dagen voordat het over is. Maar ik ga het toch overleggen met de huisarts vanwege die verantwoordelijkheid. En misschien dat hij iets anders ziet en dat hij zegt van... goh, het kindje moet toch gezien ja. worden. Vettin kan overleggen met een huisarts. Dat kan overdag. Had de Macedonische man s'nachts gebeld... dan was er geen huisarts op de telefooncentrale geweest. Dan moet zo'n overleg telefonisch met de huisartsenpost ter plaatse. Een nou, kindje van twee jaar, uit Emmen, heeft sinds vrijdagavond koorts. Um, heeft hij van? Koorts is niet gemeten. Oké. Okay. De, de, de vriend van de vader zegt dat ze het hebben geprobeerd te koelen met doeken, et cetera. Ze hebben nog geen paracetamol gegeven, die hebben ze ook niet in huis. Hij zegt dat hij naar de medische dienst is geweest vanochtend, maar dat ze waarschijnlijk geen tijd meer hadden. Ja, kijk, en hij is een kind ja. uh, die al drie dagen een koors heeft. Ja. Uh, hij moet wel gezien worden. Vandaag nog? Ja. Oké. Okay. Ja, er zijn geen alarmsymptomen, trouwens, toch? Heb ik nee, niet van gehoord. Nee, nee, nee. hij heeft geen maar vlacht, alleen ja, drie maar hij dagen. Maar toch, hij ligt alleen in bed. Ja, hij, omdat hij drie dagen kort heeft, ja. toch uh, moet hij vandaag nog gezien worden. Oké. Okay. Ja, we het in Bedankt voor het wachten. Alles. Meneer is er ook nog? Lucas. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik heb het even overlegd met onze huisarts hier. En hij vindt het wel belangrijk dat het kindje even gezien wordt, omdat het, al zo lang, omdat het al drie dagen koorts heeft. Dus ik ga even contact opnemen met de medische diensten in het AZC. Ik ga jullie weer even in de wacht zetten. Meneer mag aan de lijn blijven en dan laat ik zo even weten waar meneer gezien kan worden. Nou, dan gaan we de medische dienst bellen. Goedemorgen, GSHM en Metgea. Goedemiddag, u spreekt met Vettin van het GCA praktijklijn. Hallo. Hallo. Uh, ik heb een meneer aan de lijn. Ja. En die belt namelijk nou een kindje, een twee. Ja. Het kindje heeft al drie dagen koorts. Mm -hmm. Het is niet gemeten. Ik heb ook geen thermometer. Nee, nee. nee. Het ligt wat suffig in bed. En na overleg met onze huisarts leek het misschien wel belangrijk dat het kindje even gezien wordt ja. vandaag. Nee, dat is prima. Ik zit al even naar de planning te kijken hoor. Oké. Okay. Kan dat kindje kwart over één even langskomen? Kwart over één. Wat is de geboortedatum? Uh, 25-9-2007. Ja, laat maar om kwart over één even langskomen. Oké, okay, nou hartstikke bedankt. Ik ga door. Even. Ja. Oké, okay. okay, okay, dag. Goeiedag. Bedankt voor het wachten. Ja. Nou, ik heb even contact gehad met de medische dienst in Emmen. En het kindje kan om kwart over één langskomen bij de medische dienst. Gaan ze even naar het kindje kijken. En uh, waar is dat in Emmen? Bij het GCA, op locatie. Waar ze vanochtend ook zijn gezien, bij de medische dienst. Oh, medische dienst gaat het goed, maar waar is het center? Waar was het door Lidl? Het zit naast Lidl. Nee, als het goed is, zit het gewoon uh, op het AZC zelf. Ah, op de het leren? Goed, Aha, goed. Ja, als meneer niet weet waar het is of hoe hij het kan vinden, kan hij het even bij de receptie vragen, naar het GCA. Dan wijzen ze hem wel de weg. Dobro, pala. Oké, okay, nou als meneer geen vragen meer heeft, dan wens ik ze veel beterschap voor het kindje. Dank hier is Nou, bedankt voor het tolken, meneer de tolk. Graag gedaan, volgende Fijne dag, Keren. dag. Straks gaan we verder met deze reportage over de medische dienstverlening aan asielzoekers. Maar eerst het laatste nieuws over de situatie in Libië met Bert van Sloten. Ja, want de slag om Benghazi is in alle hevigheid losgebrand. We hebben al een tijdje geen contact gehad met Hans-Jaap Melissen... maar we hebben hem nu wel weer aan de lijn. Hij is in de buurt van het ziekenhuis. Hans-Jaap, wat hoor ik hier? Hans-Jaap? Ik dacht dat we contact hadden met hem. Nou, je hoort nu schieten op de achtergrond, maar dat is gewoon in de lucht...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 ...en dachten dat het een toestel van Gaddafi was. Nee, want dat is niet bekend van hoe dat dan gelopen is. Je weet alleen inderdaad dat die piloot is binnengebracht. Ja, nee, dat is het enige wat ik weet. En uh, het is echt heel bijzonder wat hier gebeurt nu. Mensen naast de ingang van het ziekenhuis die allemaal op de grond gingen liggen... ...terwijl er geschoten werd en die rollen nu weer naar voren. Hij wordt dus blijkbaar geschoten om het ziekenhuis heen. En het zou kunnen, want wat ik net hoorde van de ja. Zijn er uh, troepen van Gaddafi in de stad nog? Wat wij hier horen is ook dat de sluipschutters zouden zijn. Niet alleen uh, bij jou in Bengazi, maar ook in andere steden. Um, zou het dat kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Maar ik ga het gesprek nu afronden. Want ik klim door een raam naar binnen en ik zoek veiligheid. Oké, okay. Hans-Jaap Melissen, hij zoekt dus uh, veiligheid. Um, ja, Max, dat is op dit moment het laatste nieuws uit Benghazi... en het nieuws van het diplomatieke front is dat zo rond deze tijd... Uh, die bijeenkomst begint, althans die voorbijeenkomst... waar Clinton aanwezig is, Cameron en Sarkozy. Je blijft de luisteraars de hele dag op de hoogte houden. Wij blijven de luisteraars de hele dag hier op Radio 1 op de hoogte houden. Bert van Sloten. Wat ging er mis met de zwangere Somalische vrouw... Sahara Bare, die overleed op een matras in de gang bij de balie van het asielzoekerscentrum in Leersum. En zit de medische dienstverlening aan de asielzoekers wel goed in elkaar. We vervolgen een reportage van Irene Houthuis en Huub Jaspers. Nou heeft de meneer iets van krap 15 minuten aan de telefoon gezeten. Ja, ja. Dus dat is op zich best snel. Ja. Maar hij moet weer terug naar waar hij net vandaan komt. Ja, uh, nou ja dat is gewoon uh, meestal binnen in het AZC, in een caravan of bungalow. En dan ja, kan hij hem kort overeen met het kindje naar de medische dienst. daar. Dan wordt het even gezien, onderzocht. En zo nodig wordt de huisarts ingeschakeld. Ik vind het toch een beetje overbodig. Dat je dan eerst hier naartoe moet bellen. om een afspraak te maken met waar je gewoon eigenlijk verblijft. Ja, ja die mensen die hebben in de ochtend spreekuren. Dan heeft hij waarschijnlijk het spreekuur gemist. Dus vandaar dat wij het dan overnemen. De medische zorg loopt over veel schijven daardoor zijn er veel communicatieproblemen mogelijk. Dat is ook de conclusie van het inspectierapport... over de dood van Zahare Bare in het asielzoekerscentrum in Leersum... op 27 juni vorig jaar. Om kwart voor 1 s'nachts belt de echtgenoot van Zahare Bare... met de medewerker van de praktijklijn. Die belt met de huisarts in Zeist. De doktersassistent aldaar zegt dat mevrouw naar de praktijk moet komen... De praktijklijn regelt een taxi. Maar mevrouw is zo ziek dat ze niet zelf van de vierde verdieping naar beneden kan komen. Dat vertelt haar echtgenoot aan de praktijklijn. Dan adviseert de medewerker van de praktijklijn om haar dan maar naar beneden te dragen. Dat nu noemt de inspectie in haar rapport een inschattingsfout. De medewerker van de praktijklijn had opnieuw contact moeten opnemen met de huisarts. toen de echtgenoot vertelde dat zijn vrouw niet zelf naar beneden kon komen. Die conclusie leggen we voor aan Maria Dijkstra, manager van het gezondheidscentrum Asielzoekers. Ja, ik denk dat het verstandig was geweest. als zij, toen zij hoorde dat deze patiënt niet zelfstandig naar beneden kan, uh, kon. dat zij opnieuw uh, contact had gehad met de arts van de huisartsenpost. om te kijken wat dan de beste handelwijze was. U vindt dat verstandig, maar het is niet zo gebeurd. Dat is niet zo gebeurd en uh, ja, dat is iets waar wij lering uitgetrokken hebben... en wat ook uh, intern is, uh, weer opnieuw aan de orde is geweest... bij elke veranderde situatie. Nou, Daar kom je makkelijk vanaf als je zo'n cruciale fout maakt. Uh, dit is een, een, uh, uh, een handelwijze die zij anders had moeten doen... en dat hebben we met haar besproken. Een grote inschattings- en communicatiefout... vindt twee dagen voor de dramatische nacht plaats. Dat zegt Menzo Westrouwen van Meteren. Hij was tot 2006 inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Onder andere verantwoordelijk voor de medische zorg voor asielzoekers. En hij is oud huisarts. Op ons verzoek leest hij het inspectierapport. Waar de casus wat mij betreft het meeste wringt, los van de structurele elementen, is dat het een mevrouw betreft die op 24 juni, wanneer dit speelde een bloeddruk heeft die veel te laag is en een polslag die veel te hoog is. En wat er feitelijk op neerkomt, dat er een mevrouw is die in shock is. En wat betekent dat in mee. shock? Dat betekent dat de circulatie van het lichaam niet goed is. En dat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. En dat is, dat is een alarmsignaal. En dat is eigenlijk vrij makkelijk te herkennen, dat er iets, iets ernstigs is. Ja, dat weet iedere arts, maar ook iedere verpleegkundige. En, en, en, en, en dat, dat vind ik al behoorlijk schrijnend dat dat er aan de hand was. En dat daar... Ja, eh, daar staat dan later achteraf discussie over, is dat dan nou wel of niet doorgegeven aan de arts. Maar ook de verpleegkundige had um, wat mij betreft een, uh, een, een ambulance moeten roepen. Deze vrouw was in, in, in, in medische nood. Op 24 juni al, twee dagen ja. voor haar uiteindelijke overlijden. Ja, ja, ja, ja. Ik ben Wil Voogd. Ik heb tot 2007 bij de inspectie voor de gezondheidszorg gewerkt. Als portefeuillehouder voor de zorg aan asielzoekers en illegalen. Mijn vooropleiding is sociologie en rechten. Ik ben dus geen arts, maar weet natuurlijk wel van alles van de gezondheidszorg af. De verpleegkundige heeft op 24 juni al bij mevrouw Barré gemeten... dat ze enorm hoge hartslag had en een hele lage bloeddruk. Maar dat is nergens in het dossier terug te vinden. Hè? In het dossier uh, is wel terug te vinden wat die bloeddruk was. En, uh, maar daar is niet terug te vinden dat ze dat besproken heeft met de huisarts. En uit het rapport... Uh, wordt duidelijk dat de huisarts zegt, ja, dat heb ik nooit geweten. Want als ik dat geweten had, had ik onmiddellijk actie ondernomen. Uh, en wat mij in dat hele verhaal dan het meest bevreemd is dat dat geen gesprek geweest is... waar de stormvlag gehesen is, want dat had op dat moment moeten gebeuren. En dat gesprek had ongeveer zo moeten gaan van... luister eens, over hoeveel minuten kan je hier zijn? En als dat niet lukt, zal ik dan maar een ambulance bellen of doe jij dat? Want het was duidelijk dat er iets heel, heel ernstigs aan de hand was. Ja. ja, het was duidelijk dat er toen direct actie uh, zou moeten worden ondernomen. En dat zegt de huisarts ook in het rapport, die zegt... Als ik dat geweten had, had ik onmiddellijk actie ondernomen. Dus het punt is... Nu, nu is niet terug te vinden in het dossier of de huisarts dat geweten heeft. Uh, want dat is niet genoteerd. Dat is dus ook al een bijzondere slordigheid. Ja, ik denk dat één van de twee de waarheid niet spreekt. En ik vind ook op dat punt dat de inspectie... Uh, de heel, heel mild oordeelt en wel zegt dat er wijze lessen zijn getrokken. Ik denk toch dat in dit geval uh, ze wel degelijk een tuchtzaak zouden moeten overwegen. Zowel tegen de verpleegkundige als tegen de huisarts. En dan wordt duidelijk wat daar gebeurd is en wie zijn plicht verzaakt heeft. Er is nog een kwestie. Dat blijkt uit het inspectierapport. De huisarts had sinds mei 2010 een terreinverbod op het asielzoekerscentrum. Hij mocht geen spreekuur houden op het AZC. En was daardoor ook niet beschikbaar voor overleg. Oud-inspecteur Van Meteren. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Degene die. die, die verantwoordelijk is en in ieder geval eindverantwoordelijk is voor de gezondheidstoestand van, van, van de bewoners. Die mag niet op het terrein komen alleen in, in, in, in spoedgevallen. En die moet het, de spoedgevallen bovendien uh, beoordelen. Dus dat is natuurlijk een hele rare situatie. En uh, hè, dus die man die kwam al niet. Er waren slechte relaties met, uh, met het centrum, maar ook met de verpleegkundigen. Wat natuurlijk ook de communicatie over patiënten niet bevordert. Ja, en dan, da, da, daarnaast had hij geen inzicht in, in, in, in de patiëntendossier. Dus, ja, want de, de, de huisarts was op vakantie, dus er moest een waarnemer komen. En die had weer geen inzage in de medische gegevens van mevrouw. Nee, en, en, en, en, en eh, eh, eh, um, gezondheidszorgbedrijven is natuurlijk ook kijken naar, naar de continuïteit, naar de voortgang van een bepaalde situatie. Wordt de situatie ernstiger of niet? Ontstaan er alarmsignalen of niet? En, en, en, en daar had uh, de beste brave man uh, geen, geen zicht in. Dat is natuurlijk ook geen goede situatie en ook risicovol. Uit het rapport blijkt ook dat de waarnemend huisarts... in de nacht van 27 juni... niet bij de medische gegevens van de Somalische vrouw kon. Dat is een situatie die wel vaker voorkomt, zegt Marja Dijkstra... manager van het GCA, het Gezondheidscentrum Asielzoekers in Wageningen. Niet alle huisartsenposten hebben een uh, elektronische verbinding met ons uh, uh, huisartseninformatiesysteem. Wij kunnen die koppeling wel met alle huisartsenposten maken. Wij zijn er in ieder geval technisch voor toegerust, maar dat kunnen niet alle huisartsenposten op dit moment. Ze kunnen wel altijd uh, aan ons vragen naar de gegevens, want wij kunnen natuurlijk de, ook mondeling de gegevens met de artsen uh, uh, aan de telefoon en met de doktersassistenten uitwisselen. De inspectie zegt dat het een slechte zaak is... dat de waarnemend huisarts geen inzage had in het medisch dossier. We hebben geconstateerd dat dit in dit geval niet is gebeurd. En uh, ja, dat is uh, heel vervelend. Dat is ook iets wat we in ieder geval met de huisartsen nu ook checken... zorgen er in ieder geval voor dat jullie die toegang verlenen. Want dat is wel een afspraak die wij met ze hebben gemaakt binnen het contract. Tot slot, oud-inspecteur van Meteren. Ik denk dat er nog eens heel goed gekeken moet worden... Um of de veranderingen die men in 2009 uh, heeft gedaan, of dat nou wel de wind zit opgeleverd en welke maatregelen ervoor nodig zijn om, om, om, om, om de zaak te verbeteren. En ik denk dat de Tweede Kamer nou eens een keertje heel kritisch moet zijn. Die hebben eigenlijk zonder, zonder slag of stoot hebben ze geaccepteerd dat, dat alles veranderde in 2009. Um, en dat heeft dat niet gebracht um, van wat we ervan verwachten. En dit is dan toch een exemplarisch beeld. Uh, zoals we die overigens het verleden ook gekend hebben. Ja, dat het dat het zich de, de, de gezondheidszorg aan asielzoekers uh, nog steeds niet goed geregeld is. Donderdag komt de Kamercommissie bijeen om onder andere over dit uh, inspectierapport te spreken. Dus daar zullen de Kamerleden zich kunnen roeren. Ja, ik hoop dat ze, dat ze ook verder kijken dan alleen het inspectierapport. Maar puur naar van hoe hebben we het nou met elkaar bepaald? Is het goed geweest dat we het bij een commerciële partij hebben neergelegd? Mm -hmm. uh, ja. Zorg oh, zeker mens is. Ja, ja ik, ik vind dat dat toch allemaal aspecten zijn uh, waar je heel goed naar moet kijken. En aan deze bijdrage van Argos werkte mee... Irene Houthuis, Huub Jaspers, Suzanne Borst, Jochem Masman... Barbara Scheuders, Geert Leenders, Kees van de Bos en technicus Alfred Koster. Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... dat werd genoemd, staat in zijn geheel op onjo.nl... de site voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. En u hoorde het al van de Tweede Kamer. U moet hier maar eens kritisch naar kijken. En donderdag wordt er ook over gedebatteerd En daar lopen we vast op vooruit met GroenLinks. Tweede Kamerlid Linda Voortman, Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u heeft al uh, eerder vragen aan de minister gesteld over die kwestie in Leersen. Maar uh, u, u gaat weer opnieuw vragen stellen aan de nieuwe minister van Volksgezondheid, mevrouw Schippers. Wat gaat u vragen? Ja, dat klopt. Uh, we hebben donderdag dat uh, debat, dat gaat over een rapport... dat naar aanleiding van dit sterfgeval uh, tot stand is gekomen... Afgelopen week hoorden wij geluiden uh, dat er nog steeds allerlei dingen uh, mis zijn in Leersum van een andere zwangere vrouw. Uh, uh, die... Wat is daarmee? Nou, um, die uh, had last van bloedingen en die is naar Ter Apel uh, gestuurd, van Leersum naar uh, Ter Apel. Um, terwijl daar de zorg juist nog veel minder uh, is... en het nog helemaal niet zeker is... of zo'n vrouw op korte, tijd, uh, op korte termijn uitgezet kan worden. Heeft je daar heeft u geïnformeerd inmiddels? Daar hebben wij vragen over gesteld... en ik heb gezegd dat ik voor het debat daar antwoord op wil hebben. Dus ik wil geen zes weken wachten maar nog geen antwoord op gekregen. Nee, nog niet. Nee. Um, u hoorde net uh, oud-inspecteurs van de gezondheidszorg zeggen... Van, ja, de Kamer zou eigenlijk eens moeten kijken naar de veranderingen... die in 2008 en 2009 mm -hmm. in die dienstverlening aan asielzoekers zijn aangebracht. Want voor die tijd was er een eigen medische uh, dienst asielzoekers. En ja, nu gaat het dus met een huisarts en dat moet dan via een praktijklijn. en Die ja. neemt niet altijd op. En moet de Kamer inderdaad opnieuw kijken naar... is dat wel goed geweest, die manier waarop het nu is ingericht? Dan moeten zeker naar uh, gekeken worden. Dat wordt op dit moment ook uh, onderzocht. Dus we komen daar ook binnenkort nog een keer uh, over te spreken. Maar er zijn wel een aantal dingen... die je wat ons betreft meteen op korte termijn uh, kunt doen. Zoals wat? Nou, als ik hier hoor... huisartsen die uh, de toegang tot het asielzoekerscentrum uh, ontzegd worden. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Dossiers die niet... Maar wat niet, uh, staat erachter? Ik begrijp hem überhaupt niet. Dat een huisartsen nou, niet in mogen. Wat of ik... was een hele lastige huisarts? Uh, dat zou best kunnen zijn. Uh, uh, je hebt natuurlijk huisartsen die soms een beetje eigenzinnig kunnen zijn. Maar dat zijn wel mensen die noodzakelijke zorg verlenen. Dus die moeten gewoon ten alle tijde op het asielzoekerscentrum uh, en kunnen komen. dat is niet komen. altijd zo? Nou, in dit geval is er blijkbaar een uh, toegangsverbod opgelegd. En daar kan gewoon geen sprake van uh, zijn. Die, volgens mij was het een, uh, een meneer die komt daar om uh, zorg uh, te verlenen. Die moet ook een, uh, een band kunnen opbouwen met zijn uh, patiënten. Dus ja, uh, dan moet je geen gedoe hebben over pasjes en procedures en dat soort dingen. Gewoon binnenlaten. Punt. Er kwam, er kwam nog iets in voor, namelijk een waarnemend arts die het medische dossier helemaal niet had. Precies, dat is een, uh, een tweede punt. Je moet zorgen dat artsen altijd inzage in het dossier kunnen uh, hebben. Ook uh, als je bedenkt dat asielzoekers ook nog wel eens van het ene naar het andere centrum uh, uh, willen gaan. Dat moet je heel actief uh, overdragen uh, als een arts op vakantie uh, is. Ja, dat zijn gewoon opeenstapelingen van dingen. Dat komt natuurlijk ook omdat de zorg over veel schijven uh, gaat. Uh, dat moet gewoon veel, veel helderder uh, worden. Want ja, ja. Ik, ik vond het... Uh... Ja, die reportage van de Klinken uh, als een boek van Kafka of Orwell. Van, het is allemaal met de beste ja. bedoelingen. Iedereen belt netjes op tijd een ander... en een ander neemt heel veel binnen de telefoon op. Maar dit gaat over zoveel omwegen... Ja, precies. De zorg aan asielzoekers gaat over heel veel schijven. Uh, u geeft zelf al aan, er zijn heel veel verschillende mensen uh, bij uh, betrokken. Um, de Zorg moet ook heel goed zijn. Dat geldt voor iedereen in Nederland. En als het dan gaat om mensen die geen Nederlands spreken, die geïsoleerd uh, leven... die ook vaak niet weten hoe het met instanties zit... dan moeten we ook als overheid ook een extra stap willen zetten om die zorg heel goed uh, te maken. Dan moet echt bij de geringste twijfel moet er al een, een arts bij betrokken zijn. En van de ook rare dingen, maar met mijn buitenstaander, is uh, dat dit dus geen overheidsdienst eigenlijk is. Mm. Uh, die praktijklijn, maar die is uitbesteed aan een particuliere verzekeringsmaatschappij. Mens is. Mm. Uh, gebeurt, is dat normaal? Nou, um, uh, uh, Ja. Iemand zei van de week tegen mij, je laat 112 toch ook niet door de KPN uh, uitvoeren? Dat is inderdaad een hele interessante vraag. Ik weet ook niet of een andere verzekeraar het per definitie beter uh, zou doen. Maar dit is wel iets waar ik naar wil kijken. Die inspecteur die aangeeft van, uh, ja, moet je dit wel op deze manier doen? Zijn die wijzigingen wel de juiste uh, geweest? Daar ben ik helemaal met de eens en daar wil ik ook heel een drukpunt naar kijken. Ja. Um, we hebben deze uh, reportage gemaakt naar aanleiding van één overigens uh, heel, heel gruwelijk incident, namelijk de dood van de Somalische vrouw Sahara Baren. Ja. Uh, nou ja, dan kom je dus als dingen op het spoor van inderdaad, het gaat wel over erg veel schijven. Mm -hmm. uh, de, de, gelukkig vallen niet voortdurend doden, maar is het wel een structureel probleem, vindt u? Ik heb ik krijg de indruk dat dat wel is. Dat dit geen op zichzelf uh, uh, staand incident is. Als ik ook praat met mensen die uh, vrijwilliger uh, uh, zijn... of die, uh, uh, die in uh, centra gezeten hebben... want die vragen hebben ook toegeleid dat mensen mij hiermee uh, benaderen... dan heb ik het idee dat er uh, veel op te merken valt... aan de medische zorg in asielzoekerscentra in Nederland. Ja. En wat verwacht u van uh, de minister? Ik verwacht van de minister dat zij aangeeft... één: asiel, uh, Artsen moeten meteen uh, uh, in asiel Zoekencentra kunnen komen. Die dossiers die moeten gewoon in alle gevallen toegankelijk uh, uh, zijn. En die hulplijn die moet goed uh, functioneren. Ik uh, dank u voor uw komst. Graag gedaan. Tweede Kamerlid, Linda Voortman. Dit was Argos. Ik zie hier Bert van Slooten binnenkomen. Nou, Het is meer, Max, om te zeggen dat we zo dadelijk uh, een gesprek uh, uitzenden met Mark Rutte. En uh, dat gaat over die um, ontmoeting uh, in Parijs. En Mark Rutte zegt van, ja, Nederland biedt niet op voorhand iets aan qua uh, uh, gevechtsmiddelen. Maar we zijn wel bereid om inderdaad uh, uh, dingen te leveren. En verder... Um, vindt hij wel dat het ordelijk moet, uh, moet verlopen. Dus hè, want er is nu de klachten uit Benghazi. Waarom grijpen jullie niet in? Waarom duurt het allemaal uh, zo lang? Nou, hij vindt op zich dat het uh, gezien de internationale procedures... allemaal al ontzettend snel gaat. Het hele gesprek kunnen we zo uh, beluisteren hier op Radio 1. Inclusief de hele toestand hoe het op dit moment is in Benghazi. Blijf dus luisteren, mij. Nee.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 Stel al uw vragen aan uw Belisol-adviseur en geniet van onze tijdelijke glasbonus tot 1100 euro. Breng uw kozijnafmetingen mee, dan berekenen wij meteen uw voordeel. Meer info op belisol.com Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van de matrassen lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op. De Macht van de matrassen, een indrukwekkend historisch-psychologisch boek. Nu verkrijgbaar in de boekhandel.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 Ligt nu in iedere goede boekhandel. Dit is Radio 1.